...na negen wedstrijden, 16e in de Eredivisie. Vitesse werd aan het begin van de competitie overgenomen... ...door de Georgische zakenman Mirab Jordania. Die deed een aantal aankopen, maar de resultaten blijven dus teleurstellend. Het weer wisselend bewolkt. Het is 10 graden vanmiddag. Dus er zat een matige tot aan zee krachtige westen tot zuidwesten wind. Vanavond houden de kustgebieden kans op een bui. Morgen stapelwolken, periode met zon en een enkele bui. Het is dan 11 graden.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 Because we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 Z Crap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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De Belgische Els Klottemans is veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Gisteren werd ze door een jury schuldig bevonden aan moord op haar vriendin. Volgens de jury heeft Klottemans de parachute van haar vriendin Els van Doren gesaboteerd... waardoor zij te pletter viel... De twee vrouwen hadden een relatie met dezelfde man, een parachuteinstructeur uit Eindhoven. De straf is iets lager dan de eis van de openbaar aanklager, die had levenslang gevraagd. De vier jongens die Tano Jansen vorig jaar opsloten in een zeecontainer... hebben in hoger beroep dezelfde straffen gekregen als eerder bij de rechtbank. De celstraffen liggen tussen zeven maanden en één jaar. Ook moeten ze allemaal worden behandeld. De 16-jarige Tano werd vorig jaar juni opgesloten in een zeecontainer op een industrieterrein in Apeldoorn. De slechthorende jongen maakte een vuurtje in de container waardoor hij stikte. Pas twee dagen later werd hij gevonden. In het centrum van Rotterdam zijn vijf bouwvakkers zwaar gewond geraakt bij de instorting van een appartementencomplex in aanbouw. Twee verdiepingen van het gebouw kwamen naar beneden tijdens het storten van beton. De bouwvakkers die op de eerste etage stonden werden bedolven. De gewonden zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Vermoedelijk ligt er niemand meer onder het puin. Maar voor de zekerheid heeft de politie speurhonden ingezet. In een asielzoekerscentrum in Baaksum in Limburg. zijn vijf jongens van 16 en 17 aangehouden na een vechtpartij. De politie had de een...